Vijf uur. Het NOS-journaal. Jurist Stubenitski. Ex-baas Vestia moet mogelijk terugbetalen. Vliegtuigen in de problemen bij Schiphol. En ritzegen Liewe-Westra in Parijs-Nies. Minister Spies van Binnenlandse Zaken ziet mogelijkheden... om geld terug te vorderen van de oud-directeur van Vestia. Ex-topman Erik Staal kreeg na zijn vertrek 3,5 miljoen euro mee... De Tweede Kamer is daar woedend over, want onder leiding van Staal... kwam de woningcorporatie in grote financiële problemen. Spies vindt het salaris en de vertrekregeling van Staal ongepast. Op dit moment loopt er een onderzoek naar Staal... en Spies hoopt dat daardoor veel feiten naar boven komen. En als die aanleiding kunnen zijn om aangifte te doen... zal ik ervoor zorgen dat dat ook gebeurt, zei minister Spies. Het onderzoek richt zich niet alleen op mogelijke strafbare feiten... maar kijkt ook naar civielrechtelijke aansprakelijkheden.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 De passagiers vliegen aan het begin van de avond alsnog naar Spanje. Pakistan vervolgt de drie weduwen van Osama Bin Laden. Volgens de Pakistanse minister van Binnenlandse Zaken... zijn de vrouwen illegaal het land binnengekomen. Twee weduwen komen uit Saudi-Arabië, de ander uit Jemen. De vrouwen wonen met Bin Laden in zijn schuilplaats in Abbottabad... waar de leider van Al-Qaeda vorig jaar werd doodgeschoten door de Amerikanen. De vrouwen werden bij de actie gevangen genomen. Ze riskeren nu vijf jaar cel. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft bij één bakker in Nederland... strooizout uit Polen gevonden. De VWA doet onderzoek naar berichten dat het strooizout in Polen... wordt verwerkt in voedsel en dat het zout ook naar Nederland is geëxporteerd. De Nederlandse bakker had 500 kilo strooizout gekregen... waarvan al 200 kilo in brood was verwerkt. Dat is in principe ongevaarlijk... tenzij er bijvoorbeeld antivries aan het strooizout is toegevoegd. Om welke bakkerij het gaat, is niet bekendgemaakt...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 Kinderombudsman Dullaert pleit daarom voor duidelijke en snellere procedures. De marechaussee heeft een militair opgepakt voor verschillende diefstallen... op de kazerne in Schaarsbergen bij Arnhem. De Rotterdammer van 22 zou onder meer laptops en telefoons hebben gestolen. Hij werd gisteren al opgepakt. Tijdens het onderzoek werden onder meer rookgranaten van defensie gevonden. VN-diplomaat Kofi Annan zegt dat militaire acties in Syrië... de situatie alleen maar zullen verergeren...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 Leeuwe-Westra heeft de vijfde etappe van Parijs-Nice gewonnen. De renner van Vacansolei ging er in de laatste deel van de slotklem vandoor... en bleef de andere klassementsrenners net voor. Westra staat nu tweede, op zes seconden van de Britse gele truidrager Wiggins. De Amerikaan Leipheimer staat op de derde plaats. Het weer, wisselend bewolkt en vanavond lokaal een mistbank. Morgen overwegend droog en bewolkt, het wordt dan een graad of tien. ADB verkeersinformatie De langdurige werkzaamheden op de A4 bij Zoeterwoude... blijken ook vandaag weer bijzonder hinderlijk voor het verkeer. Van Den Haag naar Amsterdam staat voor Zoeterwoude-dorp 10 kilometer fieden. Het invoegen is daar licht verplaatst en dat veroorzaakt de ellende. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum is een ongeluk gebeurd. Bij Papendrecht staat 11 kilometer fieden... maar de rijstroken zijn daar wel weer vrij... Dan de A27, daar staan in beide richtingen lange files veroorzaakt door ongelukken. Van Utrecht naar Breda, tussen Lexmond en de brug bij Gorkem 10 kilometer. De rijstroken zijn daar wel weer open. De andere kant op van Breda naar Utrecht, tussen Hank en de brug bij Gorkum, 11 kilometer. Maar daar is de weg ook weer vrij. Uw prospect wordt duurzame klantrelatie. Met CRM software van Archie.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 Radio en Journal met Tim Overdiek en Lucella Carrasso. 7 over 5, goedemiddag. Zo druk de situatie in Syrië. Speciaal gezant van de Verenigde Naties Kofi Annan is in de regio om noodhulp te regelen voor de gevluchte inwoners van de stad Homs. Ja, het was even spannend voor piloten van een Spaans vliegtuig... dat net was vertrokken van Schiphol vanmiddag. Het vliegtuig had een probleem, moest terugkeren. Het was een Airbus A320 van de Spaanse vliegtuigmaatschappij Vueling. Die was onderweg van Amsterdam naar Bilbao. En aan boord was ook Erik de Jager. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, was u erg geschrokken vanmiddag, toen dat allemaal gebeurde? Nou, je, je schrikt niet direct. Ehm... Um... Ja, achteraf heb je wat door omdat de stewardess een beetje nerveus wordt en de, werd en de steward ook. En de drankjes werden niet uitgeserveerd. Dus dan gaat het allemaal een beetje duren, langer duren. En we kregen een tussentijdse instructie waarbij ze wezen op de, de noodverlichting. En uh, dat we tussentijds gingen landen. En in een geval van nood uh, dat de brace brace geroepen zou gaan worden. En dat je dan je handen... ...over je moest doen. Oh. En toen dachten we van nou, dat is, dat is toch niet eerder. Nee, precies. Dat wordt normaal gesproken niet gezegd. Maar ze, ze zeiden er niet bij wat er aan de hand was. Uh, nou, op een gegeven moment werd er wel gezegd... ...dat er iets met het hydraulisch systeem was, het vliegtuig. Maar dat was ook in de algemene bewoording. En dat zeiden ze in het Engels en in het Spaans. En wat ons vooral opviel was dat... Uh, ja, het Engels, de uitspraak was wel heel moeilijk te volgen voor de Nederlander. En toen ging iedereen vervolgens met elkaar bespreken... hoe belangrijk een hydraulisch systeem is bij een vliegtuig, of niet? Nee, eigenlijk, eigenlijk was er weinig consternatie in het vliegtuig. Oké. Okay. En, en toen al... ja? ja, sorry. Nee, ga door. Nou, op het moment dat we gingen landen, toen werd het wel wat spannender. Want toen zagen we echt uh, zes van die hele grote brandweerauto's... Uh, uh, eigenlijk van die soort brandweerauto's, uh, staan langs de landingsbaan. En nog iets van uh, twee, drie gewone uh, brandweerauto's. Uh, auto's. En toen dachten we van, nou, dat is toch wel spannend. Ja, en, en hoe ging iedereen toen van boord? Nou, een hoop gepraat natuurlijk. Uh, iedereen was toch wel een beetje gespannen. Um, maar uiteindelijk, ja, de landing is gewoon goed geweest. We zijn vervolgens weggesleept weer naar de slurf. Um, ja, vervolgens is die informatieverstrekking moet op gang komen. Dat, ja, je kan daar kritiek op hebben, dat, dat kan sneller. Uh, anderzijds, dit maken die mensen ook niet elke dag mee, net als wij. Nee. En wij staan nu eigenlijk in de rij om een uh, ticket opnieuw te boeken. We gaan om half zeven alsnog naar Bilbao, okay, met nou. een andere kist voor de duidelijkheid. Ja, nee, dat, dat begrijp ik. Want heeft u achteraf nou gehoord wat het probleem was met dat hydraulisch systeem? Nee, wij hebben zelf even op internet gekeken, op een aantal sites. En uh, wat er exact is, is niet meegedeeld. Okay. Dat weet ik ook eigenlijk nog steeds niet. Nou, en waar vlogen jullie boven, weet je dat, toen, het, uh, toen ze keerden? Um, ja, wij hebben op een gegeven moment uh, ja, heel flauw, uh, zag mijn vrouw uh, uit het raampje van, hé, hey, uh, de zee is aan de verkeerde kant, dus uh, het leek wel of we weer terugvlogen. Nou, dat was dus ook zo. En op een gegeven moment gingen we goed naar buiten kijken. Toen zaten we boven Woerden, Harmelen en uh, ja... Toen waren we eigenlijk zo bij, uh, bij Schiphol. Ja, toen wisten jullie dat is niet richting Bilbao. Goed, is, is het voor vakantie? Bilbao? Ja, het is voor ons een uh, heel lang weekend, wat nu ietsje korter wordt. Nou goed, in ieder geval fijn weekend dan, fijne vakantie daar. En een goede dank vlucht straks. Dat Erik de Jager, dank. In de Syrische wijk, Baba Ammer is vrijwel geen inwoner meer te vinden. Het Rode Kruis was gisteren even in die wijk in Homs. Maar de organisatie zegt daar niks meer te kunnen doen. Op vn chef Humanitaire Zaken, Valerie Amos, bezocht gisteren Baba Ammer. Ze stelde met eigen ogen vast wat de wekenlange bombardementen met de wijk hebben gedaan. The de, uh, devastation uh, there is uh, significant. Uh, the uh, that part of uh, Homs is uh, completely uh, destroyed, and I'm. De wijk Baba Ammer is volledig kapotgeschoten. En ik maak me grote zorgen over de bewoners die daar tijdens de belegering woonden. Al dus de hoogste VN-baas voor humanitaire zaken. Ondertussen is Kofi Annan de speciale VN-gezant voor Syrië... vandaag in Egypte om over de situatie in Syrië te spreken. Correspondent Sander van Horen, wat gaat hij daar bespreken? Nou... Hij uh, moet de, de kaarten even gelijk leggen met uh, de Arabische liga... die hem uh, de komende dagen naar Syrië stuurt om daar namens die liga te onderhandelen... en namens de Verenigde Naties. Dus uh, Kofi Annan die krijgt de komende dagen eigenlijk de hele wereld achter zich geschaard... om uh, te zorgen dat er een oplossing gevonden wordt... dat er in elk geval uh, gestopt wordt met schieten. En dan op weg zaterdag naar Syrië zelf. Wat is de inzet van Annan? Wat, wat, wat wil hij in Damaskus gaan bereiken? Um, dat er noodhulp gegeven kan worden aan de mensen die uh, op de vlucht zijn in Syrië, buiten Syrië... aan de mensen die het anderszins moeilijk hebben door de gevechten in Syrië. En het probleem voor Annan is dat hij... Um, om die noodhulp te kunnen geven. En daar zijn ze echt mee bezig hoor. De, bij de VN uh, berichten dat er voor anderhalf miljoen mensen voedselhulp uh, wordt klaargezet. Maar goed, wil je dat kunnen distribueren. dan zul je toch op een of andere manier moeten zorgen dat je dat veilig kunt doen. En dat betekent dus dat uh, het vuren moet staken. Uh, van beide kanten. Dus van het Syrische leger, maar ook van de Syrische oppositie. En dat moet hij dus voor elkaar gaan krijgen. En hoever kan hij de rest van de wereld er ook bij krijgen? Ik denk met name aan Rusland, dat tot nu toe redelijk uh, uh, afhoudend het is geweest om echt iets te kunnen gaan doen in Syrië? Nou, dat is wel heel erg interessant, hoor. Want de um, Russische minister van Buitenlandse Zaken... die uh, gaat ook naar Cairo toe de komende dagen... om daar te praten met de Arabische Liga. Dus je ziet wel dat de diplomatiek van alles aan het schuiven is. En kijk, het verlenen van noodhulp, het staken van het vuren... daar is Rusland ook niet tegen. Het enige waar Rusland heel erg tegen was, was uh, regime change. Dus het afzetten, uh, gewapende hand of niet, van uh, de Syrische president. En dat lijkt nu even van de tafel. Uh, gewapend ingrijpen, daarvan heeft Kofi Annan uh, gezegd... dat hem dat geen goed plan lijkt. Het middel, zegt hij, dat zou wel eens erger kunnen zijn uh, dan de kwaal. En we moeten ons richten op noodhulp. Ja, en je hebt best kans dat je met dat soort formuleringen, dat je met dat soort diplomatie de Russen en de Chinezen aan je kant kunt krijgen. En een man met een uh, resume, de voormalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan. Sander van Horen, dankjewel. Straks dan horen we lieve Westra. Hij won vandaag de vijfde etappe in Parijs-Nies. Dat is een prestatie die hem zelf ook een beetje verbaasde. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Hoe staat het ervoor? Nou, er zijn een paar ongelukken gebeurd. En de langdurige werkzaamheden op de A4 bij Zoeterwoude... de files die dat veroorzaakte, die springen er allemaal wel uit. Van Den Haag naar Amsterdam staat voor Zoeterwoude 10 kilometer stil. De A15 van Rotterdam naar Gorkum is weer vrijgegeven na een ongeluk. staat bij Papendrecht nog wel 11 kilometer file. En de A27 van Breda naar Utrecht... Nou, daar kom je in 8 kilometer bij Werkendam na een ongeluk. De andere kant op tussen Lexmond en de brug bij Gorkum 16 kilometer zelfs. Ook dat had te maken met een ongeluk. Maar in beide richtingen zijn de rijstroken weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Minister Spies van Wonen ziet wel mogelijkheden om geld terug te vorderen... van de voormalige topman van Vestia, Erik Staal, is dat. Deze oud-topman van de woningcorporatie kreeg na het financiële debakel bij Vestia... een vertrekpremie mee van 3,5 miljoen euro. De Tweede Kamer vindt dat dit geld terug moet komen... en debatteerde vandaag voor het eerst in het openbaar... over dit financiële drama bij Vestia. Margeet Boer volgde dit debat. De Kamerleden zijn verbijsterd. Hoe heeft het zo uit de hand kunnen lopen bij een van de grootste woningcorporaties van ons land? En hoe is het mogelijk dat een bestuurder vertrekt met 3,5 miljoen euro in zijn zak? Het drama is compleet. Het is het zoveelste schandaal rond een woningbouwvereniging. Het is een grof schandaal hoe het geld van de huurders door meneer Diefstaal vergokt is. En de zijn natuurlijk alsof hij in Vegas was. Schandalig en immoreel. Er is roekeloos omgesprongen met corporatiebezit. En dit gaat ten koste van de mensen die een huurwoning willen. Uiteindelijk komt de rekening bij de belastingbetaler terecht. De CDA-fractie spreekt zijn schande uit over de gang van zaken. En de getoonde hoogmoed. Zeker voor een maatschappelijke onderneming die ten dienste hoort te staan van huurders. Rommelen met geld en je kerntaken verwaarlozen, dat is onacceptabel. Een boze Tweede Kamer dus. En minister Spies, die verantwoordelijk is voor het woonbeleid... snapt de woede van de Kamerleden. Maar ze wil niet meedoen in het wedstrijdje. Wie kan de stevigste verwensingen uiten in de richting van de bestuurders van Vestia? Wees u ervan verzekerd dat deze kwestie uh, ook uh, bij mij... Het nodige heeft losgemaakt. De vergoeding van 3,5 miljoen euro... die de voormalig vestia-topman Erik Staal heeft opgestreken... vindt ook minister Spies totaal misplaatst. Tegen het zere been, ook van deze minister. Maar het is tot op de dag van vandaag wel mogelijk... dat er afspraken over rechtspositie worden gemaakt... die u en mij zeer tegen de borst stuiten.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 En denkt u dat dat, dat dat mogelijk is? Dat dat onderzoek dat soort feiten gaat opleveren? Nou, het onderzoek is in ieder geval uh, royaal opgezet. Het gaat niet alleen strafrechtelijk, maar kijkt ook wat civielrechtelijk aan aansprakelijkheden nog uh, gesteld zou uh, kunnen worden. Ik ga niet speculeren over wat voor uitkomsten dan ook. Het onderzoek moet plaatsvinden, het moet goed plaatsvinden, het moet zo snel mogelijk plaatsvinden. En uh, als dat feiten oplevert, dan zullen we alle stappen zetten die denkbaar zijn. Als er geplukt kan worden van Erik Staal, dan zal dat ook gebeuren als het aan de minister ligt. En dan ligt er nog een vraag. Staan ons nog meer rampen à la Vestia te wachten? Garanties zijn niet te geven, zegt de minister, maar ze houdt de vinger aan de pols. Wankelt het stelsel? Nee, het stelsel wankelt niet. Op dit moment uh, heeft het Centraal Fonds onderzoek gedaan naar de situatie bij 400 corporaties. En uh, het onderzoek richt zich inmiddels op nog 24 corporaties. ...die mogelijk in liquiditeitsproblemen zouden kunnen komen. Niet in een omvang zoals die bij Vestia op dit moment aan de orde zijn geweest. Of dat het stelsel voldoende toekomstbestendig is, is een vraag die denk ik een hele terechte is. En dat is ook volgens mij een van de hoofdvragen die u zelf met de parlementaire enquête wilt gaan beantwoorden. Volgende week stemt de Tweede Kamer over het voorstel om een parlementaire enquête te houden over de woningbouwcorporaties. Margreet Boer was dat. Moeten tieners de rekeningen van het ziekenhuis zelf betalen... als ze laveloos van de drank in het ziekenhuis worden behandeld? Ja, vindt Herre Kingma, bestuursvoorzitter van het Medisch Spectrum Twente. Nee, zegt PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester. Zij vertelde ons een half uurtje geleden dat de ouders... betere voorlichting moeten krijgen over wat alcohol doet met hun kind. Joris van der Kerkhof is op pad in Horen op de alcoholpoli... in het Westfries gasthuis. Uh, Joris, we hoorden ook van jou een half uur geleden hoe jongeren erover denken. Die doen wat over, zijn stoer, maar de professionals daar op die poli, wat vinden die daarvan? Ja, Arjen Verboom, de kinderarts, en Nienke Vreek, de orthopedagoog... Eh, die vinden in ieder geval, heb ik begrepen de afgelopen half uur... dat we met elkaar aan het praten waren... dat het goed is dat het onderwerp weer bediscussieerd wordt. Maar wat Kingma zegt, dat ziet u niet zitten, begrijp ik. Ja, dat klopt wat je zegt. Eigenlijk alle redenen die er te vinden zijn... om dit onderwerp weer onder de aandacht te brengen, dat vinden we prima... Uh, toch hebben we met, deze, met de details van deze maatregel uh, moeite als zorgverlener. Uh, onze taak is om zorg te verlenen aan mensen die die zorg nodig hebben. En ja, we kunnen ons niet vinden in maatregelen die ertoe zouden kunnen leiden dat mensen die dat nodig hebben niet zich onder zorg gaan stellen, niet naar het ziekenhuis komen... of niet naar het ziekenhuis gebracht worden. Ja. U spreekt met uh, de jongeren uh, de dag na of een paar dagen nadat ze hier zijn opgenomen... of in het ziekenhuis uh, zijn geweest en weer weggestuurd zijn. Uh, is het dan een onderwerp uh, nou ja, dat ze hem dan zouden laten liggen... hem of haar, als ze er zelf voor zou, zouden moeten betalen? Nou, we hebben het natuurlijk nooit zo besproken, want het is nog, steeds nog geen uh, issue geweest... Um, wat je wel merkt is dat uh, ze zich ook wel heel erg schamen. Dus, uh, en als er dan ook nog weer komt dat ze moeten betalen... dat dan de omgeving wel zou kunnen zeggen... nou, we bellen maar niet, want anders moet Pietje ook nog opdraaien... voor de kosten die hij nu maakt. Ja, dus dat is dan de angst dan dat uh, de jongen of meisje... want er zijn ook veel ja. meisjes tegenwoordig, ja. uh, omvalt. En dat er, om, uh, dat er dan uh, mensen bijkomen om te helpen. Doe maar niet. Ja, dat denk ik wel. Ja omdat jongeren zelf uh, dit natuurlijk ook horen. En op, oplettender zijn van nou het gaat op zich nog wel redelijk. Laten we die ambulance nog maar niet bellen. We kijken het nog wel even aan. Het onderwerp, daar uh, wordt veel over gesproken. Um, maar het wordt misschien ook wel steeds makkelijker. Uh, het aantal kinderen wat opgenomen wordt, wordt ook steeds hoger. Maar, groter, maar uh, ja, uiteindelijk wordt het ook steeds normaler. Hoe kunnen jullie ervoor zorgen dat dat aantal weer daalt? Nou, dat is de hele grote uitdaging waar we nu mee te maken hebben. Het project wat hier in West-Friesland gelopen heeft, heeft ertoe geleid dat het aantal, het aandeel van 15-jarigen en jongeren afgenomen is. Maar het aantal uh, 16-jarigen met name die uh, ja, met een alcoholvergiftiging hier komen, dat is schrikbarend toegenomen. En ook... De achtergrond van het gebruik van de alcohol is veranderd. In de zin van dat er heel doelbewust met onverdunde sterke drank naar een alcoholvergiftiging toegewerkt wordt. En dat is heel anders dan dat in de afgelopen jaren was. Dat is echt iets wat we eigenlijk vorig jaar voor het eerst zo duidelijk gesignaleerd hebben. En uiteindelijk zou je er dan dus uh, het voorstel van King maar moeten draaien. En het geld uh, wat er dan. Uh, ja, dat je op een of andere manier ervoor moet zorgen. dat er aandacht besteed wordt. aan dat dit in ieder geval niet meer gebeurt. Ja, dat lijkt me beter. Ja, we is daar een idee voor dan? Nou, dat vind ik lastig. Ik zit natuurlijk aan de andere kant. Ik denk dat er wel heel veel winst valt te behalen. bij uh, de voorlichting aan jongeren, maar ook aan ouders. Ik merk toch dat veel ouders ook nog steeds. Veel dingen niet weten of dat een beetje nuanceren. Terwijl er wel degelijk heel veel schade optreedt. En als die boodschap regelmatig wordt uitgedragen... denk ik dat ouders zich wat meer achter hun oren gaan krabben. Bij deze gedaan. Ouders ook. Daar in Hilversum. En Joris, ga je in Hoorn nog naar het café deze uitzending? Uh, ja, er is zelfs een café open. En wie weet zitten daar wel jongeren. Aan de thee of aan de koffie, zoals hier wij zitten. Of een glaasje water. Kan ook. Of, of iets ja, anders. Of iets anders inderdaad. We gaan het horen. Tot zo. Wat, wat heeft een uh, ziekenhuis, en dan hebben we het over een Italiaans ziekenhuis... niet het ziekenhuis in Horen, te maken met wijngaarden en privéjet? Nou, in Italië dus een hoop blijkt. In dat land is het faillissement van een Milanese ziekenhuis... inmiddels een nationale rel geworden. Correspondent Bas Mesters. Bas, wat is er aan de hand rond dat ziekenhuis? Ja, het gaat om het ziekenhuis San Raffaele in Milaan. Het ziekenhuis ging vorig jaar failliet. En toen de schuldeisers de inboedel kwamen controleren... vonden ze meer dan alleen operatiemateriaal en zusteruniformen. Ze vonden een privévliegtuig van de directeur, een pater. En wijngaarden, heel veel wijngaarden in Brazilië en in Italië. Een privévilla en een privéresort in Brazilië. Exotische dieren zoals flamingo's... Uh, uh. Voor de pettherapie En na uh, een jaar werken is de lijst met bezittingen van dit grootste privéziekenhuis van Italië nu op een rij gezet. Maar Bas, was dit wel een ziekenhuis met patiënten? Dit was een van de belangrijkste ziekenhuizen van Milaan. Het stond heel goed bekend. Um, het, werd, het is opgezet door een uh, pater, Don Verzé, die uh, 90 jaar is geworden. En op 31 december, toen het schandaal naar buiten kwam plotseling uh, is overleden. Net zoals een ander iemand die daar werkte. Het ziekenhuis had filialen in heel Italië. Um, maar draaide dus dankzij een curieuze voortrekkerij... onder meer door partijleden van Berlusconi en door de president van de regio Lombardije. En ook... Dankzij steun van het Vaticaan komt dus het heel lang voortdraaien... terwijl er dus al een gat van een miljard euro was ontstaan. Ja, en en therapieën met flamingo's, heb je nog gehoord waar dat uh, goed voor is? Of gaat het niet zover, het verhaal? Nou ja, ik begrijp dat er ook nog lama's en kangoeroes en bergeenden bij worden gebruikt... maar hoe het precies functioneert, dat is me niet duidelijk geworden. Nee, nou, in ieder geval niet meer, want de boel is failliet. Hoe, hoe gaat het verder? Komt er nog iets van een doorstart? Of... Uh... Ja, het zal over worden, uh, worden genomen door een uh, andere uh, privé ziekenhuisgroep... voor 400 miljoen. Uh, de, de hoofdpriester is dus dood. Uh, de wijngaarden, de olijfgaarden, de, de mango... Uh, de, en, en, en, en ook de, uh, de, de wijngaarden uit de geboortestreek van de priester... Het zal allemaal verkocht worden... Het vakantieresort bij Bahia de Salvador, al het moois moet weg. En als dan ook de lama's, de kangoeroes en de flamingo's verkocht zijn... dan hebben ze nog honderden miljoenen tekort. En wie daarvoor op moet draaien, ja, dat zullen die ja. schuldeisers zijn... die hun geld niet terugkrijgen. Is ongelooflijk. En een en pater, komt de kerk hier verder ook nog bij in beeld? Of is het echt een, uh, een privé kwestie van de pater? Nou, vlak voordat het echt in elkaar stortte... Uh, heeft het Vaticaan nog geprobeerd om er 200 miljoen in te pompen... om het overeind te houden. Uiteindelijk is dat uh, tegengehouden. Maar er um, zijn zeer veel uh, duistere zaakjes uh, als het gaat om de geldstromen... die um, naar dit ziekenhuis toestroomden. En men is dat nog allemaal aan het uitzoeken. Het is niet voor niks dat die financieel directeur... Um, die, uh, dat hij direct nadat het bekend werd, dit schandaal... dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Bas, een, uh, een treurig verhaal moet ik zeggen... over de gezondheidszorg in Milaan. Uh, Dank je wel. medicinale merlot van Milaan. Wat een verhaal. Nederlands succes vanmiddag in de wielerwedstrijd Parijs-Nice. Liewe Westra won de vijfde etappe. In de slotklim versloeg hij mannen als Bradley Wiggins en Alejandro Valverde. Ja, ik, uh, ik sta er zelf ook een beetje... Uh... Een beetje versteld van, maar uh, ja, god, ongelooflijk, hè? Ja. Ik las dat uh, je ploegleider van de Schuurder, dat hij zei van, hij klimt net even goed als Wiggins. Uh, ik weet niet, heeft hij dat gezegd? Ja, okay, nou, uh, ja, ja hij zei hij. vooraf. Oké, Wiggins versnelde wel, uh, ja, volgens mij, in de laatste kilometer. En uh, ja, ik schoof mee en dat ging eigenlijk vrij makkelijk. En... Uh, ja, ik dacht de laatste kilometer, uh, ja, ik, ik kan nu nooit meer veel, veel tijd verliezen. Want dat was eigenlijk mijn insteek, om gewoon bij, uh, bij die mannen te blijven. Maar ik denk, uh, ja, ik, ik, ik versnel gewoon door en uh, ik zie het wel. Ik ga nu toch niet meer uh, veel tijd verliezen. En ik pakte gelijk eigenlijk uh, 100 meter. En, tja. Ik heb ze niet meer gezien. Maar wat dacht je toen je op de streep je truitje glad strek? Ja, ja, ik ik, ja, ik wist het niet. Ik, ik twijfelde nog gewoon. En ik, ik weet niet. Ik besef het nog niet. Dat is onwaarschijnlijk, hè? Je liet ook uitbollen de laatste 40 meter. Het kan op seconde aankomen hier. Ja, maar, ja, maar, ja ik zeg, maakt me niet uit. Ja. Ik, ik pak deze rit en die pakken ze niet meer af. Maar je moet niet verder denken, hè? Je staat tweede op slechts 6 seconden. Ja... Ja. Je bent van Wiggins weggereden. Die tijd komt er nog aan. Ja, daarom. Nou, ik, ik ben nu hiermee bezig. En, uh, ja, natuurlijk, uh, he, uh, zondag uh, gaan we gewoon zien. Uh, ik, ik voel me gewoon goed. Uh, het is een hele goede uitslag zat er natuurlijk wel een beetje aan te komen. Uh, ik voel me de laatste, uh, laatste paar dagen gewoon echt super. Ik rijd hier, denk ik, volgens mij heel, heel goed in de ronde. En ik heb volgens mij nog nooit zo hard gereden als nu. En, ja, nu ben ik hier vandaag, dus uh, ja, hier moet ik eerst van genieten. En, uh, ik hoop op twee massasprints en dan uh, stond nog rammen naar boven. Je bent nog een niveau, sterker niveau gegroeid in vergelijking met de pannen vorig jaar. Ja, ja, nou, ja ik, uh, ik, ik heb voor een doel gesteld uh, voor dit jaar om, om toch uh, ja, in dit soort koers uh, mee te doen voor de prijzen. Want uh, ja, je moet ook weer verder als renner natuurlijk. En dit, dit kon ik niet, dit kon ik vorig jaar niet, dit kon niet en, uh, ik daarvoor niet. Ik heb nu weer, volgens mij gewoon weer echt een stap gezet in mijn carrière en daar ben ik gewoon heel blij mee. Even uitdagen, stel je winpaar eerst niet zoveel rondjes geef je dan? Nou? Ja, het is maar net hoeveel ze willen hebben. <laughs> en denk nog even na, Lieve Westra in gesprek met Michel Wuits van de VRT. En door zijn ritzeger klom Westra naar de tweede plaats in het algemeen klassement. En daarin staat hij zes seconden achter op leider Bradley Wiggins. Vertrouwd in een van de hoogste rentes van Nederland...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 Beleggers lijken vertrouwen te hebben in een goede afloop van de Griekse schuldenkwestie. De Europese beurzen boekten vandaag zo'n 2% winst en ook Wall Street opende hoger. Vooral de bankaandelen deden het goed. Voor 9 uur vanavond moeten de banken zich en Athene hebben gemeld met hun Griekse staatsleningen. Die worden dan omgeruild voor goedkopere leningen. De deal kan alleen doorgaan als genoeg banken zich vrijwillig melden. De Tweede Kamer steunt unaniem de plannen van minister De Jager... voor een provisieverbod bij ingewikkelde financiële producten. Het is de bedoeling dat banken en verzekeraars die zo'n product verkopen... de kosten voor advies voortaan duidelijk in rekening brengen. Nu is dat vaak nog te onduidelijk. En de Voedsel- en Warenautoriteit heeft bij één bakker in Nederland... strooizout uit Polen gevonden. De VWA doet onderzoek naar berichten dat het strooizout in Polen... wordt verwerkt in voedsel en dat het zout ook naar Nederland is geëxporteerd. De Nederlandse bakker had in totaal 200 kilo zout in de broden verwerkt. Dat is alleen gevaarlijk als er bijvoorbeeld antivries is toegevoegd. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Marco Verhoef. Met vandaag flinke verschillen, want bij zee was het helder, zonnig en droog. In het binnenland stapelwolken en in het oosten een paar buitjes. Die laatste buitjes verdwijnen nu en dan klaart het juist in het oosten op... terwijl in het westen de bewolking langzaam wat dikker wordt, maar het blijft wel droog. Vannacht is het in het westen 2 tot 4 graden, in het oosten liggen de minima rond het vriespunt. Dan loopt de temperatuur morgen op naar meer dan 10 graden, 11, misschien lokaal zelfs wel 12. Maar er is vrij veel bewolking, het is wel droog. Vooral in het zuiden kan de zon ook af en toe schijnen en de wind waait maag. ...tot vrij krachtig, windkracht 3 tot 5 uit het zuidwesten. Dan hebben we zaterdag bewolking met misschien zelfs wel wat lichte motregen. 11 graden, het is vrij zacht. Ook zondag dan misschien wel 12 graden, met weer droog weer en wat zon. En het wisselvallige karakter, licht wisselvallig moet ik zeggen... ...dat uh, wordt bestempeld door de maandag als er weer een buitje valt. Dinsdag is het weer droog en daarna lijkt de zon steeds meer ruimte te krijgen... ...en gaat de temperatuur ook verder omhoog. ANDB verkeersinformatie Het is een op zich normale avondspits. Er staan 35 files, bij elkaar 170 kilometer. Het neemt niet weg dat er wel een paar problemen op de weg zijn. Op de A4 bijvoorbeeld van Den Haag naar Amsterdam is opmerkelijk veel vertraging. Er staat voor Dorp 11 kilometer Op De A12 richting Den Haag is een ongeluk gebeurd bij Zoetermeer. De rijstroken zijn weer vrij. Er staat wel file vanaf Zevenhuizen 5 kilometer. Eerder op de middag was al een aanrijding op de A15... van Rotterdam naar Gorkum. Er staat nu nog file tussen Hendekido-Ambacht en hardingsveld riesendam 10 kilometer, maar de rijstroken zijn daar weer open. De A27, Breda richting Utrecht bij Nieuwendijk... 5 kilometer na een ongeluk, de weg is daar weer vrij. De andere kant op was een andere aanrijding op de brug bij Gorkum. Het levert nu nog file op tussen Knoopend-Everdingen en Gorkum... 15 kilometer, maar ook daar zijn de rijstroken weer open. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij deze 4 kilometer er is daar een vrachtwagen met pechenstrand. De rechterrijstrook is dicht. Nieuw. Een flexibel pensioen in abonnementsvorm, het Egon pensioenabonnement. Vraag het uw adviseur of kijk op egon.nl/slash pensioenabonnement.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 Bijna vijf minuten over half zes. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Mag je als relatief gezonde 70 70plusser worden geholpen om zelf een einde aan je leven te maken? Daarover praat de Tweede Kamer straks. Het is op de agenda gezet door het burgerinitiatief Voltooid Leven. Dankzij handtekeningen van bijna 117.000 mensen, onder wie een aantal prominente Nederlanders. Een van hen, Paul van Vliet. Goedemiddag. Goedemiddag. Cabaretier, 76 jaar. De leeftijd der sterken, zeggen ze wel. En hopelijk nog niet klaar met leven? Nee, gelukkig niet. Ik voel me goed en ben nog actief. en Ook nog goed bij, bij mijn verstand. Ik kan nog wel veel denken. En eigenlijk alles nog wat ik wil. Geeft u dan eens een verstandig antwoord op deze vraag. Wat verstaat u onder een voltooid leven? Nou, dat het echt voor je gevoel afgelopen is. De euthanasiewet zegt uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Maar dat is fysiek. Maar je kan natuurlijk ook... ...in je kop uitzichtloos en ondraaglijk leiden. Dat je denkt, er komt niets meer, ik heb alles gehad. Uh, ik zie er niks meer in, ik heb het leuk gehad. Maar uh, het is voorbij. Ik heb geen enkel uitzicht meer op iets leuks. Ik ben mijn vrienden kwijt, mijn familie. Ik wil niemand als last zijn. en Ik uh, wil goed begeleid en zorgvuldig toetsen om uit te stappen. En dan? En dan? Daar moet je hulp bij hebben, want in je eentje klooien, dat is het niet. Is het niet. Je kan natuurlijk van de balkon springen voor de trein. Een zakken over je kop trekken of met onduidelijke middelen gaan zitten. knoeien, maar goed, professioneel bij Mensen die eerst hè, met je praten, wil je het echt wel. En je moet ook goed bij je verstand zijn nog. Dat zijn wel voorwaarden die u schetst. Dat, ja, en zeker ook toetsen in de afloop dat er ook nog een second opinion bij is. Een, een, een vakkundig persoon die zich in jou inleeft en die ook jouw uitzichten toetst. Is er nou echt geen leuke manier meer om nog wat door te leven of door te sukkelen. En als die samen met jou tot de conclusie komt, nee hoor. Ik geloof dat je gelijk hebt. Je hebt het gehad. Er komt echt niks meer. Het is voorbij. Wie zou dat bij voorkeur moeten doen? Een huisarts of iemand die dicht in je familie staat? Liever wel, huisarts. Of een daartoe opgeleid persoon, dat, daar zijn we voor dat iemand een opleiding krijgt om dat in uh, een paar maanden te leren hoe je dat doet, hoe je met iemand om moet gaan die dat heeft besloten. En dat is niet mogelijk binnen de huidige euthanasiewet, waarin nee. toch heel staat dat een optelsom aan ouderdomskwalen, ernstig uh, uh, uh, uh, klachten, een aftakeling, een uitzichtloze situatie toch ook tot zo'n oplossing zou kunnen leiden? Ja, dat is toch voornamelijk gericht op, op het lichamelijke aftakelen. Maar er is een ander soort aftakelen en dat zit in je hoofd. En de euthanasiewet voorziet in dat uitzichtloze lijden van het lichaam. En uh, daar zijn toch ook strenge maatregelen voor. Want u moet goed begrijpen dat het niet uh, luchthartig moet gebeuren, en maar zorgvuldig en wel overwogen. Dat wij niet lichtzinnig zeggen van uh, stap er maar uit als je een beetje denkt van het is voorbij. Maar dat klinkt wat makkelijk meneer Van Vliet, want een argument tegen zou kunnen zijn van klaar zijn met leven is ja. misschien wel een vorm van depressie. Ja, en uh, wij hebben ook gezegd voor mensen met een depressie, daar geldt het niet voor. Omdat een depressie is nog wel op een paar manieren op te lossen. Uh, er zijn antidepressiva en er zijn uh, therapieën die mensen in een depressie kunnen helpen. Dus die sluiten we er eigenlijk van uit. Je moet wel uh, nog redelijk helder en, ja, moet ik het zeggen, uh, sterk in het leven staan in je kop dat je het niet maar zomaar wat besluit. Maar is dit niet een wat grijs gebied om dit zo even te stellen... de verschillende uitzonderingen aan te geven... en te zeggen van ja, je moet er wel zorgvuldig mee omgaan. Is dat in, in, in essentie mogelijk? Ik denk het wel, ja. Als je hetzelfde, bijna dezelfde toetsingsvoorwaarden stelt... als bij de gewone euthanasie, dat je een expert hebt, dat je gesprekken voert... dat het getoetst wordt naar afloop... dat er uh, een second opinion is... dat, hè, dat iemand met je meedenkt... En dan heb je toch een heleboel voorwaarden vervuld. Waarop je kunt zeggen, nou. deze mag gaan. Waarom 70-plussers? Ja, dat is arbitrair. Daar kan je natuurlijk over twist. Je kan ook 75 zeggen. In ieder geval voor oudere mensen. Het geldt niet voor jonge mensen. Nou is de kans niet groot dat het een aanpassing van de euthanasiewet gaat opleveren. In de Kamer is geen meerderheid voor. Nee, helaas nog niet. Nog maar niet? het denken moet natuurlijk kantelen. En een van de belangrijkste dingen die we bereikt hebben. is dat er. Uh, Uitvoerig over is gesproken en gediscussieerd in alle media, is er aandacht aan besteed. Er is vanaf dat wij begonnen heel veel over gedacht. Ook door alle soorten mensen, ook door de tegenstanders. Het is getoetst aan allerlei andere meningen en ook in de politiek. Net zoals bij de euthanasiewet en de abortuswet is het natuurlijk... Er is tijd nodig om het denken van de mensen een beetje in die richting te leiden. Terwijl het eigenlijk al heel oud is. De tijd wordt genomen in de Tweede Kamer vandaag. Meneer Paul van Vliet, ik wens u veel onvoltooid toekomstige tijd. Ja, ik hoop dat ik nog heel lang met je kan praten in de toekomst. Dag. Dag. Paul van Vliet was dat. Zondag, dan is het een jaar geleden dat Japan werd getroffen... door de allesverwoestende aardbeving en tsunami. Daar kwamen toen bijna 20.000 mensen om het leven. Kerncentrales raakten beschadigd en delen van het land radioactief besmet. Hoe is het daar nu, een jaar later? Roepau is deze week in het provinciestadje Minamisoma. Hier houdt Minamisoma op. Het lijkt aan een grenspost op wat normaal gesproken de doorgaande weg is naar... Hodaka-town. Odaka town Odaka. Odaka Gewone mensen mogen hier niet naar binnen, want we bevinden ons nu op de denkbeeldige 20-kilometer-lijn, gerekend vanaf de kerncentrale in Fukushima Daiichi. Voorbij dit punt is de straling te hoog, en om die reden is het hele gebied geëvacueerd. Some people have permission... Aha. Sommige mensen hebben een toelatingsbewijs en die kunnen naar binnen. Er reed net de vrachtwagen voorbij, de controlepost. En er ging ook al een brandweerwagen die kant op. Have you got your Geiger counter? Eh, I will. Oké. Okay. Nou, hij begint te tikken en te kraken... en blijft uiteindelijk steken op 0,064 microsievert. Daarmee zit je op ruim een halve millisievert per jaar. En dat is nog dik onder de toegestane limiet. Maar ik moet er natuurlijk bij zeggen dat we hier aan de uiterste rand van het risicogebied zitten. Kudo Kaede komt uit Odaka, dat dorpje dat dus in de gevarenzone ligt. Na de bijna kernramp van maart vorig jaar heeft ze op acht verschillende evacuatieadressen gewoond. Maar sinds afgelopen december heeft ze haar eigen tijdelijke woning in Minamisoma. Fantastisch aangelegd door de gemeentelijke autoriteiten. Asfaltstraatjes tussen de verschillende units. Gas, water en licht helemaal gratis. Magnetron, tv en stofzuiger aangeboden door het Rode Kruis. Television, microwave mm. en vacuum cleaner. Oké. En ook gaslengte. Lengte. En de wasmachine. Wasmachine. Potentiële Je hoort mevrouw Kudo niet klagen. Dat is trouwens niet helemaal waar. Ze mist haar hondje. Wat mm. What's the name mm. of the dog? Ah, Lucky. Mm. De buren hadden last van het geblaf van Lucky, dus hij moest weg. En dat is best moeilijk voor deze alleenstaande vrouw. Over twee jaar wil de gemeente stoppen met deze tijdelijke behuizing. Dan moet er een permanente oplossing gevonden zijn. Maar mevrouw Kudo hoopt dat ze nog wat langer mag blijven... want nog een keer verhuizen, dat ziet ze niet zitten. En het is de bedoeling dat het gebied binnen de 20 kilometer zone al binnen een paar jaar wordt vrijgegeven. Als het is schoongemaakt. En daar wil mevrouw Kudo wel op wachten. Al betekent dat wel, nog langer geen lucky over de vloer. Ja. Bijna niets is zo herkenbaar als het geluid van een fender, de elektrische gitaar. Maar toch gaat het slecht met de fabriek. Heel slecht. Daarom wil het bedrijf naar de beurs. Daar gaan we het straks over hebben. Verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnand Zwaan. Een paar files die springen eruit qua lengte. Dat is zeker die op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. daar staat voor dorp 10 kilometer stil. Dat heeft te maken met het verschuiven van het invoegen... van drie naar twee rijstroken. Dat is iets naar het zuiden verplaatst sinds een week... voor de langdurige werkzaamheden daar. En ja, dat veroorzaakt blijkbaar heel veel oponthoud... in combinatie met de drukke afrit Zoeterwoude. De A15 van Rotterdam naar Gorkum. Bij Papendrecht 12 kilometer na een ongeluk. De rijstroken zijn daar wel weer vrij... En de file op de A28 valt op van Zwolle naar Utrecht bij Wezep 6 kilometer. Door een gestrande vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal Het Lucella Carrasso en Tim Overduk. Dames en heren, wij zijn hier niet voor niets. Wij zijn hier omdat wij naar elkaar de drive uitspreken... om die Olympische Spelen naar Nederland te halen. Het gaat om niets minder dan dat. Laten we dat naar elkaar uitspreken hier vandaag. Voormalig politicus Camille Eurlings, ook nu voorzitter van uh, tijdens het jaarlijks Olympisch Congres. Grote ambities nog steeds, ondanks dat de Olympische uh, vuur af en toe een waakvlammetje leek. De eerste grote beslissing die genomen moet worden is de keuze voor Rotterdam of Amsterdam. Beide burgemeesters, Van der Laan en Abu Taleb, willen dolgraag, maar hebben duidelijk afgesproken dat ze elkaar in de openbaarheid niet gaan bestrijden. Burgemeesters, Heel hartelijk welkom. Fantastisch dat u er alle twee bij kunt zijn. Graag... Eensgezind stonden ze vanochtend op het podium. Samen de schouders eronder. Dat wilden ze vooral uitstralen. Met elkaar ons richten op 2028. Dan kunnen we als verantwoordelijke hoofdstad en als verantwoordelijke stad Rotterdam samen voor de rest van Nederland zorgen. We geloven dat Rotterdam internationaal wel dergelijk een hele goede naamsbekendheid heeft... Maar ik zal nooit bestrijden dat Amsterdam daaraan onderdoet. Maar achter de schermen woedt toch echt een vurige strijd... om de naamgever van de Spelen van 2028 te worden. Want dit is waar ze echt van dromen. Ik heb het honour om te that dat de games van de 31 ste Olympiade... zijn to de stad van Rio de Janeiro. Zo klonken toen Rio de Janeiro werd uitgekozen als Olympische stad voor 2016. Moderne sportstad versus wereldberoemde hoofdstad. Onder de congresgangers, sportbonden en bedrijven zijn de meningen erg verdeeld. Mag ik wat vragen? Rotterdam of Amsterdam? Rotterdam. Omdat het een enorme impuls kan geven aan Rotterdam-Zuid. En omdat de mensen die op Schiphol landen toch wel in Amsterdam gaan zitten in een hotel. Uh, dus zo hebben ze allebei profijt. Amsterdam, uh, ja, toch uh, het centrum van Nederland en de hoofdstad van Nederland. Amsterdam, internationaal ook uh, buitengewoon bekend, dus Amsterdam. Amsterdam. Rotterdam. Uh, de uitstraling uh, van Amsterdam internationaal gezien is voor mij doorslaggevend. En zeker 100 jaar na, uh, na de Spelen in Amsterdam denk ik dat dat uh, de naamgeving moet worden. Eigenlijk net anders om uh, Rotterdam meer uitstraling met de haven en zo makkelijk te bereiken. En uh, laten we maar met z'n allen een keer voor Rotterdam gaan. Heere burgemeester, mag ik even kort wat vragen? Ah, ja, natuurlijk. Het ging over samen, samen, samen, samen. Maar voor mij is het toch een beetje alsof u de elftallen van Feyenoord en Ajax aan de tafel zet... en ze de uitkomst van de klassieken moeten laten bepalen, meneer Van der Laan. <laughs> nou, dat doen ze niet aan tafels, uh, maar dat gaat op het gras en dat gaat hard aan toe. Nee, wij, uh, wij geloven oprecht dat het een Olympische Spelen voor Nederland uh, uh, moet worden. Ja, dat snap ik, maar u wilt natuurlijk wel als stad, u bent ja, burgemeester, u wilt dat die Olympische Spelen hebben, of niet? Tuurlijk. dat willen wij allebei. Maar wij hebben allebei genoeg verantwoordelijkheidsgevoel om te weten dat we eerst het erover eens moeten worden dat we het echt willen. Uh, eens met Eberhard. Nationaal moeten de neuzen worden gericht. Uh, en ook het kabinet moet vinden dat we dat uh, gaan, uh, gaan doen. Het is een commitment voor de lange termijn. En dan zullen we, daar doen we nu allerlei objectieve onderzoeken voor, zullen we met elkaar moeten vaststellen welke ja. stad de beste de vlag kan, uh, kan dragen. Maar u zei wel, het moet een eerlijke wedstrijd zijn. Hè? Ja, maar ik heb ook van meter van Metafaan gezegd, als uit al die onderzoeken zou blijken dat Amsterdam de beste papieren heeft, ga ik bij Erb Hart achter op de fiets. Uh, dus ik, ik zit daar niet zo heel erg uh, fundamenteel in. Maar het is erg van belang dat we inderdaad als eerste besluiten dat Nederland het wil. Mevrouw Terpsta, u heeft er overal over nagedacht. U weet daar een antwoord op, Rotterdam of Amsterdam? <laughs> uh, het is wat de twee uh, burgemeesters ook hebben gezegd. Het is heel Nederland. Maar u durft geen keuze te maken. Ik maak nog geen keuze. Ik, uh, het zou heel onverstandig zijn als ik hier op Papendal op dit moment de keuze maak. Terwijl we nog afwachten wat uiteindelijk de allerbeste afweging zal zijn. En ik heb dat al die jaren weten te voorkomen en dat doe ik nu ook. Het wordt heel spannend. Het wordt heel spannend. Op 16 april komt de belangrijkste raad met daarin ook de burgemeesters bijeen... om alle plussen en minnen tegen elkaar af te wegen. Het is de afspraak dat voor de zomer nog een beslissing wordt genomen. De reportage was van Hendrik Willem-Hofs. Gitaristen als Jimi Hendrix, Erik Clapton en de mannen van de Shadows... spelen of bespeelden Defender, een legendarische gitaar. Jim Hendrix hoort u hier met zijn fender. Het gaat alleen niet zo goed met de gitaarbouwer. Het bedrijf heeft schulden en hoopt deze met een beursgang nu op te lossen. Zo willen ze miljoenen euro's ophalen of dollars. Gitarist Erwin Java is uh, onder andere van Herman Brood geweest. Quby en de Blizzard, ook docent gitaar. Goedemiddag. Dag. En ook Fender liefhebber Zeker, ja. Ik, uh, ik speel al uh, uh, sinds uh, 19, begin jaren zeventig op een Fender straightecaster uit 1962. Zo, en hoe kwam u daaraan? Uh, ja, dat was eigenlijk een uh, mazzeltje. Een uh, buurjongen van, uh, van me die ging uh, trouwen. En uh, uh, mijn ouders die, uh, gingen even met hem om tafel en hebben voor 300 uh, gulden, uh, gulden toen nog, hè, dus nu 140 euro, toen dus die, uh, die gitaar uh, weten te bemachtigen. Want hij ging trouwen en dan ja, was het nodig. gedaan met... oh, hij had geld nodig. Ik zou <laughs> ja, zeggen, hij mocht daarna niet meer gitaar spelen. Ja, klopt. Ja, ja, ja. Ja, dat was ja. het verhaal. En, en die heeft u ook nog steeds? Die heb, ja, die heb ik nog steeds. Die bespeel ik nog steeds, ja. ja. En, en hoe zou u dat echte fender geluid omschrijven? Nou, kijk, de fender heeft, heeft door de constructie, met name van, van de elementen, zeg maar, dat zijn de microfoontjes die de, die de, de, de trillingen van de snaren oppikken, uh, heeft een Fender's tweede kast een heel helder, herkenbaar geluid. En uh, ja, dat, dat, dat is door de jaren heen, ja, nou ja, goed, de namen hebben jullie al genoemd, dus ja, wie kent ze niet, al die gitaristen, met, met dat geluid? Nou, herkent u deze? Ja. Ja? Uh, ja? Dat zou ik zelf wel kunnen zijn, denk ik. Ja. Klopt. <laughs> ja. klopt, klopt, klopt. Zien ze er ook mooi uit, de venders? Ja, het is, uh, ja het, is, het is eigenlijk wel een beetje, beetje, uh, beetje erotisch. Eigenlijk, hè? Het is vooral het, is, het, is wel, het heeft hele. Dit met name, heeft toch hele vrouwelijke vormen. En eh, ja, het, het, het, het, ja het, het, het is ook een beetje, ja, gitaar is natuurlijk ook wel een beetje een, een vallen symbool. Dus ja, dat is, dat is helaas uh, ook, <Lilnai> alsof, ook wel waar. Het <srupel2> is een beetje een cliché misschien, maar ja, dat, het, het, is, het is toch ja, het, het is wel de jongensdroom eigenlijk. En nou is gitaarbouwer Fender in de geldproblemen geraakt. Wat zou erachter kunnen zitten? Kijk, de concurrentie, kijk, we zitten natuurlijk sowieso in, in economisch zwaar, euh, zwaar weer. Maar, maar de concurrentie is natuurlijk ook, ook moordend. En ik denk dat Fender een beetje heeft ge, euh, te lang heeft gegokt op het, euh, zeg maar het goedkopere segment. En daar is gewoon heel veel concurrentie. Kijk, als ik, als ik zeg dat ik op een gitaar uit 1962 uh, speel, die, die, die eigenlijk door de jaren heen alleen maar beter is geworden, dan, dan denk ik dat Fender zich daarop had moeten blijven richten. Gewoon kwa kwalitatief hoogwaardige gitaren. Ze hebben concessies gedaan om de concurrentie aan te gaan. Uh, ja, precies. En, en uh, ik merk het wel eens aan leerlingen, die komen dan met een nieuwe Fender uh, op les. En dan denk ik van nou, daar ja. is eigenlijk, eigenlijk te veel voor betaald. Stil mijn, mijn jongste zoon ook op, maar dat is dan zo'n imitatie-dingetje die heel weinig kost. Uh, precies, ja. En die zijn die zijn eigenlijk ook best wel goed. En, en uh, ja, dan, dan, dan zou ik zeggen, nou in dat segment koopt dan gewoon zo'n imitatie en geen vender. Nou, ze, ze gaan naar de beurs nu. Gaat u een aandeel kopen, proberen? Uh, nou, ik, ik heb al een aandeel, hè. Nee hoor. <laughs> ja. En, uh, ja, want nee. wat is uw vendor waard inmiddels? Uh, nou ja, als je wel eens op eBay kijkt, eentje uit 1962, mits helemaal origineel, dan wordt er nog wel eens 30.000 tot 40.000 dollar voor neergeteld. Ja. Maar ja. niet verkopen? Nee, nee, nee, nooit. Nee. Nee. En, en, maar ook geen aandelen aan, aanschaffen van Vender. Uh, nou, nee, ik denk, denk niet dat ik dat ga doen, nee. Okay. <laughs> nee. Nou, blijf lekker spelen op die gitaar en uh, hartelijk dank. Graag gedaan, hoor. Goed, Erwin Java. Ja, dag. dag. NOS Radio en journaal Media Overzicht. De Franse politie heeft de vader van de Noorse moordenaar Anders Breivik 13 uur lang verhoord. Dat meldt de Noorse publieke omroep NRK. Vader Jens kreeg met name vragen over de jeugd van zijn zoon. Ook werd gevraagd naar de relatie tussen Anders en zijn moeder. Jens Breivik is een voormalig diplomaat. Hij woont al heel lang in Frankrijk. Hij heeft zoon Anders al jaren niet gezien. Het verhoor werd uitgevoerd door de Franse politie. De Noorse collega's kregen de mogelijkheid om vervolgvragen te stellen. Over de inhoud van dat marathonverhoor is niks bekendgemaakt. Omroep Zeeland wil excuses van de politie. Dat staat op de website van de Omroep. Een van hun verslaggevers was gisteravond op de Oosterscheldekering om verslag te doen van de rampenoefening tot de politie hem arresteerde. De verslaggever werd onder schot gehouden, tegen de grond gewerkt, geboeid... en daarna korte tijd vastgehouden. Het is allemaal één groot misverstand, blijkt nu. Volgens de politie kwam de verslaggever midden in een oefening terecht. Net nadat de agenten een aantal acteurs hadden opgepakt... die probeerden binnen te dringen. Ongelooflijk, de verslaggever werd aangezien als acteur. De politie betreurt het incident. Of er nou officiële excuses komen, dat is nog niet besloten. Nou, lijkt me niet al te moeilijk, eerlijk gezegd. Toch? <lacht> Precies, waar is je perskeurt. De Amerikaanse president Obama laat nu ook nadrukkelijk als presidentskandidaat van zich horen. Op zijn website, barackobama.com, is een voorproefje te vinden van de mini-documentaire annex campagnespot The Road We've Traveled. Die gaat over Obama's eerste termijn als president. De video is geregisseerd door Davis Guggenheim, die onder meer een inconvenient truth van Al Gore produceerde. De voice-over voor de trailer is ingesproken door niemand minder dan Tom Hanks. How do we understand this president and his time in office? Do we look at the day's headlines? Or do we remember what we, as a country, have been through? The president-elect is here in Chicago and he's named the members of the economic team and they all fly in for the first briefing. What was described in that meeting was an economic crisis beyond anything anybody had imagined de ja, road we've traveled is vanaf 15 maart te zien op internet. Nachtmensen blijken juist ochtends het creatiefst te zijn. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek waarover Metro schrijft op zijn website. In het onderzoek werden zelf verklaarde ochtendmensen en nachtbrakers... op verschillende tijdstippen onderworpen aan tests en raadsels. En wat bleek, ochtendmensen zijn creatiever in de avonduren... en avondmensen zijn dat nou net na zonsopgang. Het klinkt tegenstrijdig, maar de onderzoekers hebben wel een verklaring. Als men daar mensen minder scherp zijn, dan denken ze meer out of the box en dan komt de creativiteit beter op gang. Twee dj's van 3FM zetten zich vannacht in voor Kika, het kankerfonds voor kinderen. Op 3FM.nl staat dat Joey Koeivoets en Wijnand Speelman drie uur lang gaan fietsen terwijl ze hun programma presenteren. Luisteraars kunnen de dj's sponsoren voor een vast bedrag of voor een bedrag per kilometer. Voor en tijdens het programma wordt het tweetal bijgestaan door een bekende kok en door twee wielrenners, vertelt Keifoets. Vannacht komen onder andere Rudolf van Veen, die komt koken voor ons. We hebben Kika-ambassadeur John Jones, die komt langs. Uh, Michael Bogert, tijdens Zonneveld, wielrenners. En tijdens dat fietsen gaan we het programma presenteren. Dus de alle vaste items die normaal in het programma zitten, die komen voorbij. Ik ben ook in het Sophia Kinderziekenhuis geweest om daar met zieke kindjes te praten. Uh, om vooral een goed beeld te geven van he, hoe die kindjes zich voelen en hoe dat leeft. Het programma van Joey en Wijnand begint vannacht om 1 uur op 3FM. De Scientology-kerk Amsterdam ziet Nederland als belastingparadijs. Dat schrijft het Parool. De krant beschikt over interne stukken van de kerk. Daarin staat onder meer dat Scientology er laaiend enthousiast over is... dat donaties in Nederland aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. In praktijk betekent dat dus dat donaties aan Scientology... deels voor rekening komen van de Nederlandse samenleving... is de conclusie van het Parool. Verder blijkt dat Scientology een aparte stichting heeft opgezet... om geld in te zamelen voor een nieuw hoofd. Ook donaties aan deze stichting zijn aftrekbaar. Na zes uur gaan we kijken naar de situatie in Griekenland. Er is een deadline voor banken voor de regering in Athene. De details, de cijfers. Na zes uur. Tot zo. De Italiaanse maffia is ook actief in Nederland.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 Wake up, Goki Dit is radio 1.